In de brief van de jager worden wel drie scenario's gegeven van hoe de huidige crisis zich zou kunnen ontwikkelen. Eén daarvan is bijvoorbeeld een nieuwe bankencrisis. In dat geval zou de Nederlandse staatsschuld de komende jaren kunnen oplopen van 66% naar 86%.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 ANWB-verkeersinformatie, 1 file op de A10-ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Daar staat tussen de afrit IJmuiden en de Koentunnel 2 kilometer door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom bij onze uitzending van 17 september. 2011, het is de maand waarin wij met het programma 11 jaar bestaan. En dus hebben we een toepasselijk thema gekozen voor de laatste uren... in de vroege ochtend van de zaterdagen deze maand. En wel terugblikken en vooruitzien. Straks tussen 6 en 7 doen we dat met zanger Jacques Herp. Hij viert met het nummer Manuela een 40-jarig jubileum. Dat zullen we volgens mij met nachtvluchten niet gaan halen. Edoch, hey wij gaan moedig voorwaarts. In deze nacht ook weer met een mooie gemêleerde samenstelling. Voorafgaand aan Jacques Herp kunt u tussen vijf en zes... luisteren naar Matthijs van der Port in het wetenschapsprogramma Hoezo. Daarvoor Abel Hertzberg. De schrijver werd geboren op de datum van vandaag, 17 september in 1893. Inmiddels is hij er natuurlijk niet meer. Tussen drie en vier een wat jongere blom... Candy Dulfer, ze viert binnenkort haar 42e verjaardag. En we beginnen de nacht zoals gebruikelijk met historisch radiomateriaal uit lang vervlogen tijden. We vluchten in het verleden met een aflevering van Showboat. Het was een van de populairste amusementsprogramma's uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Het werd ontwikkeld als een familieshow voor de zaterdagavond. De nieuwe radioshow was geïnspireerd op het entertainment dat in Amerika al geruime tijd populair was. De luisteraar wordt door presentator Kees de Lange letterlijk over het promenadedek van een denkbeeldig schip gevoerd. Waar muziek, gesprekken, spelletjes en sketches te vinden zijn. Vannacht de 113e aflevering van deze Showboat Show. We gaan terug naar 1 april 1956. Luister met alle bij oren. Want wat nu komt wil ieder horen. Hier is de Showboat voor vrolijk publiek. Kom met plezier, kom met muziek, kom op aan boord u amuseren, laat u geen zorgen nu nog deren. Deze gaat beginnen, de show wordt niet vast, hier komt een programma dat ieder verrast, de blieker omhoog in de maan. De Showboat Show, met teksten van Kees Tip en Ben Elders, en arrangementen van Pies Scheffer en Bert Page. Medewerkenden, Kees de Lange, Rijk de Gooier en Dorf van der Rinden met zijn metropoororkest. Extra attractie, de Engelse pianist Bill McGaffey. Wanneer een Zuid-Amerikaan van Spaanse afkomst is... en hij spreekt met zijn vrienden onder het zilveren schijnsel van de maan over liefde... dan eindigt zo'n gesprek meestal met een hartstochtelijke conclusie... die vervat is in die typisch Spaanse zegswijze. Wanneer de vrouw die jij lief hebt tot je zegt... spring van het dak, bid dan de hemel dat het een laag huis is... en spring op de cadans van de carioca. Haarlem ontvluchte een man het gevang. Dat is niets bijzonders, nietwaar? Maar u denkt natuurlijk, dat was vrijheidsdrang. Maar het tegengestelde was waar. Het was niet de vrijheid die hem heeft verleid. Al zou men dat heel licht geloven. Hij wilde zijn vrijheid juist helemaal kwijt. Hij vluchtte om zich te verloven. Gelukkig, men pakte hem snel Nou zit hij weer vrij in zijn cel Het is een toestand met de toestand Ik heb het nou al zo dikwijls gezegd Ik vind de toestand van de toestand Over het algemeen slechter dan slecht Dat voetbal is wel een veelzijdige sport En het lijkt of de voetballerij in ons land voortdurend veelzijdiger wordt, men gaat nu ook boksen daarbij. Was vroeger het elftal alleen in de weer, waarnaar men passief zat te kijken. Het publiek van vandaag laat steeds keer op keer actief van zijn deelname blijken. Ze zitten niet lui meer, oh nee, ze knokken en boksen nu mee is een toestand met de toestand Ik heb het nou al zo dikwijls gezegd Ik vind de toestand van de toestand Over het algemeen slechter dan slecht De Delfse studenten zijn woedend op kals Omdat hij hun vrijheid belacht Wie te lang studeert wordt straks Dat is niet mals, gewoon uit zijn studie gejaagd voor vele studenten, dat is wel bekend Is heel vaak hun leren ook spelen Vandaar dat aan menige, eeuwig student Studeren ook nooit gaat vervelen De Kamer sprak duidelijk recht En Kals heeft het loodje gelegd Is een toestand met de toestand Ik Heb het nou al zo dikwijls gezegd Vind de toestand van de toestand Over het algemeen slechter dan slecht Kom. Zo, zo Nou, nou Dat was een lekker muziekje wat ze speelde, hè? Dan word je weer wakker van ze. Ja, ik, ik heb een beetje slaap de laatste tijd. Ik slaap zo slecht. Als ik dan wakker ben, heb ik slapen. Geek. Heb je dat wel eens? Dat is naar. Ik ben ervoor naar de dokter geweest. Want dat, dat kan toch niet op mijn leeftijd niet? Ik ben toch nog in de lente van mijn leven. <coughs> nou ja, ik heb een flinke winter achter de rug. Dat gaat het niet om. He, toen ben ik naar de dokter gegaan, naar mijn lijfarts... Om... Ja, mijn lijfarts, ja. Ik heb een arts voor mijn lijf, dat is toch zo gek niet? Toen zegt hij, hoe is het dan? Ik zei, nou dokter, ik slaap heel slecht. Hij zegt, hoe doe je dat dan? Ik zeg, nou direct na de voorstelling, s'avonds ga ik altijd meteen naar bed. En dan val ik ook direct in slaap. En dan slaap ik tot een uur of tien s morgens. En dan eet ik iets en dan... Doe ik nog een dutje tot een uur over half één. Maar ik doe smiddags geen oog meer dicht de laatste tijd. Ja, dat is zo gek en dat is nog niet zo erg. Maar als ik dan wakker lig smiddags, dan, dan zie ik altijd Marilyn Monroe voor me. Ken u die? Ja, u ook al. En die zie ik dan maar voor me niet en dan, dan lig ik dan maar wakker en dan zie ik hem maar zo door die kamer zweven. Ik weet het niet. Ik, ik heb nou slaaptabletten van de dokter gekregen. Dus als ik dat dan weer dreig te krijgen van die Marilyn... dan neem ik een paar tabletten in en dan slaap ik weer. Hè. Maar ik mis haar wel, hoor. <lacht> ja, maar het is een mooie vrouw. is Het Het is zo'n prachtige vrouw. Je ziet soms uh, mensen, je ziet soms hele mooie mannen... met hele lelijke vrouwen lopen. Hebben ze er nooit opgevallen? Ik wil hier geen namen noemen, maar ik ben er van de week een tegengekomen... En die had me er een bij zich. Nou, zoiets lelijks heb ik nog nooit gezien. Hè? Ik hou niet van roddelen. Zeg. Die vrouw die had half blond en half zwart haar. Dat is toch gek, niet? Half blond en half zwart. Het kan ook omgekeerd geweest zijn, dat weet ik niet meer. En dan had ze één groen oog... en twee blauwe ogen. En de ene oor zat drie centimeter lager dan het andere... Ik bedoel, als het nou twee centimeter is, dan valt dat niet op, maar drie zeg, dat kan toch niet. En dan had ze een snor. Nee, nee, nee, dat dacht ik hoor, maar dat... Nee, dat waren er wenkbrauwen, maar die zaten een beetje laag. En dan had ze een ontzettende lelijke onderlip hoor. Nou was dat niet zo erg, want de bovenlip hing er overheen, dus dat zag je niet zo. En dan, dan stak er uit die ene mondhoek, staken er twee van die lange tanden uit, ze. En dan drie kinderen, gewoon hier één, twee, drie kinderen, had. Ja, nou, dat is toch geen gezicht? Ik zeg tegen die, die, die, een van deze heren hier, dan die daarmee over straat. Ik zeg, joh, wat moet je wat heb je nou toch voor een portret bij je? Zegt hij, ja joh, weet jij veel van Picasso? Ja, maar het was toch wat anders dan de in het sprookje van de week in Monaco. Hè? Dat was dan toch wel heel wat anders. Hè? Wat was dat leuk, hè? Daar geniet je toch echt van als je dit ziet. Heeft u het op de televisie ook gezien? Zit je er zo lekker met je neus dichtbij. Hè? Ik was zo jaloers. Wat <lacht> was dat leuk, hè? Daar geniet iedereen toch altijd van, hè? Dat van die sprookjes werkelijkheid worden. Je gelooft dat anders nooit, hè? Dan lees je dat wel eens of je vertelt aan je kinderen van... En toen kwam er een prins en die ging met de prinses. Of met de molenaarsdochter. En die werd dan prinses. En hij kuste de molenaarsdochter op het voorhoofd. Dat vertel ik aan mijn kind. Maar ja, dat gebeurt niet meer, want die molenaarsdochter die altijd op het voorhoofd gekust werd, die heeft de hoge hakken uitgevonden. Als u voelt wat ik bedoel, hè. Maar het is zo leuk, als er een sprookje waarheid wordt, is het altijd een romantisch sprookje over de liefde. En dat is me goed ook, want die andere sprookjes, die zijn er niet voor geschikt om waarheid te worden. Neem nou bijvoorbeeld dat sprookje van Roodkapje. Hey, dat kan toch niet waarheid worden? Ik zie Sam de Wolf al in zijn bed liggen. <lacht> die zijn lippen ligt af te likken, omdat hij de grootmoeder van Roodkapje opgegeten heeft. En dat in een moderne tijd kan, dan zou zo'n zo, zo grootmoeder nog bevrijd moeten worden in deze tijd door een straaljager dan natuurlijk. Dat kan niet. En een klein duimpje, dat is toch ook niet mogelijk om dat werkelijkheid te laten worden. Is er hier iemand in de zaal die, die zijn zeven kinderen bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos zou laten rondlopen en dan gauw stiekem weggaan? Dat doet toch niemand? Alleen om de kinderbijslag al niet, daar begin je toch niet aan. En dan Hans en Grietje, Hans en Grietje bijvoorbeeld. Dat, dat, dat kan toch ook niet meer? Een moderne Hans, als die met zijn Grietje naar het bos gaat... <lacht> dan gaat hij toch geen kieselsteentjes lopen gooien? Nee, dat kan allemaal niet meer hoor. Maar ja, dit was dan toch wel het grote nieuws van deze week hè? Voor de rest is er niet veel nieuws hè? Politiek is het ook vrij kalm. Dat sprookje in Londen verloopt ook rustig. Ja hoor. Ik heb van de week op de televisie heb ik nog Victoria Station heb ik even gezien in Londen. Maar ik heb nog nooit zo'n rustig station gezien ergens. <lacht> er kwamen toevallig een paar buitenlandse staatslieden aan. Maar je merkt, het viel niet eens op. Ze. En ik zat hoopvol te wachten. Ik denk, straks begint het gezoen. Maar helemaal niet. Die Malenkov, die schijnt toch wel iets anders voor die vrouwen te hebben dan deze twee, hè? <lacht> en ik vond dat zo leuk, heb ik ook nog gelezen in de krant... dat het Kroetchef, die moest in het, in het hotel moest hij zijn naam in het uh, gastenboek zetten. En toen zei hij, wat een slechte ballpoints. Heeft u dat gelezen? In Rusland hebben we veel betere ballpoints. <lacht> Daar ben ik nou zo blij om dat ik dat gelezen heb, weet u dat? Daar ben ik echt blij om. He, want nou is het gelijk, dat geroddel uit de wereld dat al die geleerden achter het ijzeren gordijn verdwijnen om, om atoomwapens te maken. Dat is niet waar. Ballpoints maken ze. Wie biedt er wat? Roerende en onroerende goederen worden in de veiling genomen door veilingmeester Van Duvius Duurkoop. voor de storm, we beginnen vandaag dames en heren met een technisch hogeschoolnummer van de Katalogus, een liftkooi, deze liftkooi is een prachtig stukje edelsiersmeetwerk uit de tijd toen het liften nog niet was afgezakt naar de publieke straatweg, deze liftkooi is minstens 80 jaar oud. Het is nog een tijdgenoot van Napoleon de Derde. Oog uit de Vierde hoor. We kennen dus met recht spreken van een eerbiedwaardige liftkooi. Goeie hoor. Ja, wie oh, ja. ja. moest eigenlijk de liftkooi in zijn jonge jaren kennen zien hoor. Gevuld met dames van het hoogste slag in ruisende krayoline. hè. ja. Die creoline dat was andere koek in de tegenwoordige etalasierokken van peperclips, niet? Eh, uh, pe uh, paper, nee, pepercrips, nee, kepersprits. Uh, ah ja, laat maar zitten niet. <laughs> ik dwaal af, dames en heren. Ja, ik dwaal af naar het terrein. Hè. Maar met deze liftkooi ga je zo naar de kelder. En zelfs bijzonder snel, want deze liftkooi, dames en heren, hangt aan een zije draadje. Ja, dat is speciaal voor de studenten. Met deze lift kun je maar eenmaal zakken. <lacht> Wie biedt er wat voor deze lift, kan je dames en heren. 10 gulden geboden daar, 20 daar, 30, 40, 50 gulden geboden. 60, 70. Niet meer, meer dan 70 gulden, eenmaal andermaal. De verkocht. Denk er meneer, voorzichtig zakken. Anders breekt u een kanswervel. <lacht> Vervolgens dames en heren. Vervolgens dames en heren. komen we al nummer 1444 van de katalogus, Vers van de pottenbakker. Een porseleinen straaljager. Nou zal hij denken een porseleinen straaljager. Hey. Nee, u denkt alleen maar hé. Wat ik denk is mijn zaak. hoor. Ja. Een porseleinen straaljager, ze beginnen het nou toch wel een beetje blauw te bakken. Maar dames en heren, in de toekomst zullen alle straaljagers van porselein worden gemaakt. Dat komt omdat bij hoge snelheden de temperatuur van een aluminium straaljager hoger oploopt dan het salaris van de piloot. De piloot van een aluminiumstraaljager wordt in verhouding, hoe langer hoe meer, een aluminiumleier. Dat wel. In een porseleinenjager kan hij rustig de porselein trekken. Maar in een aluminiumjager komt op een gegeven moment het aluminium over zijn alu maximum. En piech, opeens smelt de hele straaljager weg. Nou, dan zit je als piloot toch even wel verschut, niet? <lacht> Dames en heren, wie biedt er wat voor deze straaljager? Duizend gulden geboden daar, 2000, 3000, 4000, 5000 geboden. Niemand meer dan 5000, 6000 daar, 6000 geboden. Niemand meer verkocht. Nou, dat is een mooie aanwinst voor de porseleinkast hoor, mevrouw. Ja. alleen nooit een olifant op visite, hoor. <lacht> En dames en heren, dan wordt hier, buiten de katalige zon, voor u neergezet een antiek Wiedemeyer nachtkassie <lacht> Een antiek Wiedemeyer nachtkassie met inhoud. Nee, dat is nou flauwekul niet. Maar als ik je nou drie keer laat draaien naar de inhoud van het nachtkastje... ...dan raadt u drie keer mis. Tja, in dit nachtkastje, dames en heren, zit een dagdroom. In het nachtkastje zit een dagdroom. Nee, Piet, nee Piet, dicht laten, hoor. Als je het... Laat het kastje nou dicht, als je het open doet, dan kun je tegen de dagdroom wel zeggen. Dagdroom. Dames, als u deze dagdroom bezit, dan komt er een prins over uw genermuidermat naar binnen stappen. En die prins voert u via de grote modehuizen naar zijn eigen kleine knusse vorstenhuisje. Heren, als u deze dagdroom bezit, dan bent u zelf de prins. Dan rijdt u langs de Blauwe Zee in een 13 cilinder super-deluxe limousine met gas en rempendaal. Met vlak naast u de met gouddraad bestikte buste van uw eigen chauffeur. <wee> en dan nou denkt u misschien dat ik zal zeggen: wie biedt er wat? Maar dames en heren. Dagdromen zijn niet te koop. Als er iemand in de zaal is. Die deze dagdroom cadeau wil hebben, laat hij dan even de hand opsteken. Hé, hey, poppelapé. Op, hey. Laat u allemaal de handen maar weer zakken. Dames en heren, ik heb dit niet gedaan om u voor de gek te houden. Ik wou alleen laten zien aan de mensen die na 1933 zijn geboren dat er alleen maar een dagdroom nodig is om een heel volk de hand omhoog te laten steken. Voor de tweede maal in dit seizoen, na zijn optreden in de showboat op 11 februari jongsleden, Engels populaire pianist Bill McGaffey. Thank you very much ladies and gentlemen. It's very nice to be back here in Holland on the Showboat show. I hope you enjoy the few things I play. Thank you very much. Het is jammer dames en heren, maar we moeten alweer afscheid gaan nemen. Afscheid van Bill McGaffey. We wensen hem veel succes toe bij zijn aanstaande tournee door Amerika en we hopen dat hij door zijn trip met een luxueuze oceaanstomer niet al te zeer verwend zal worden. En dat hij dus ook volgend seizoen nog eens een keer op onze minder imposante en minder comfortabele showboat zal willen meevaren. Bill McGaffey besluit zijn optreden vanavond met een herinnering aan een reisje door Italië. Hij noemde het heel eenvoudig memory. Ja. met uw moordenaar. Mag ik uw naam even weten? Mevrouw Koning. Mevrouw Koning. Dus voor u is de dagdroom al werkelijkheid geworden... als ik dan de naam hoor tenminste. En uw beroep? Huisvrouw. Huisvrouw, mooi beroep. En uh, waar woont u? Eindhovenstraat 11, Amsterdam. Eindhovenstraat 11, Amsterdam. En dan wou ik u ook nog even... vragen... Naar uw naam. Smits, middel. Smits. En uh, uw beroep? Organisatieadviseur. Organisatieadviseur. Zo? So, ben u dat? <laughs> dat zit namelijk zo. Dat heeft het iets met de radio hier te maken. Voor ja. Misschien de mensen die in, in, in vast verband hier werken, maar ik doe het voor geld. <laughs> ik neem toch aan dat de heren die hier, de heren van het Metropologest, die doen het toch ook voor geld. Ja, ja, ik bedoel, maar uh, u begrijpt me verkeerd. Ik heb het een beetje ongelukkig gezegd, maar ik, mag, ik meen te mogen veronderstellen... dat u iemand bent die uh, min of meer bij de salarisbepalingen van de vaste medewerker... hier iets te zeggen ja, heeft. Klopt dat? Dan val ik buiten, daarom zei ik oh, ja. het. Ik zei het, een beetje, <lacht> ik zei het een beetje ongelukkig, maar uh, ja. ik bedoelde het toch wel erg goed. En, uh, dus als ik het goed begrijp, heeft u ook bepaald wat het salaris van Karel Prior is of zo? Ja, ik vond het wel. Daar stond je ze vuil te kijken toen die meneer dat ja, Nou, Meneer de lange mag ik een vraag doen? Het mag u altijd. Uh, ik heb eigenlijk nooit goed geweten of de heren van de radio dus tevreden waren over de bemoeien destijds. Ik neem aan dat de heren van het Metropolorkest hier dus wel erg tevreden zijn geweest met onze werkclassificatie. Ja. ja. Nou, nou. Jongens, kalm maar, kalm maar, kalm maar, hoor. Uh, in ieder geval uh, hoeft u de boodschap niet aan uw directeur over te brengen als hij toevallig zit te luisteren. <laughs> maar ik vind het dan leuk. Ik hoop dat u in ieder geval, als u een prijs mocht winnen straks bij dit spelletje, dat u toch een heel klein prijsje uit de uh, boek prikt. Dan kunnen we ook eens wat terug doen. In de... Uw adres wou ik ook nog graag even hebben. Uw adres wou ik ook nog graag even hebben. Adres? Ja. Den Haag. Den Haag. Juliana van Stolberglaan. Juliane van Stolberglaan. 221. 221. Ben je bij de voetbalwedstrijd geweest vorige week in Den Haag? Die beroemde? Uh, ja, ik heb ervan gehoord. Ik ben, ben er niet bij u, geweest. Ben u niet bij? Ik was... Die kwam net te laat, ik zeg. Nee. Toen ik binnenkwam, werd net de scheidsrechter uitgeteld. Ja. Maar in ieder geval, u weet, we hebben ook altijd een, uh, iemand erbij... waarvan wij veronderstellen dat hij nogal goed van de tongriem gesneden is... die we het verhaal altijd eerst laten voorlezen... En we hebben daar een proefkonijn voor en een zeer uh, beroemd uh, proefkonijn op het gebied van Praten. We hebben namelijk Karel Prior uh, zo lang gesaart dat hij het zelf dan maar eens een keer ook moest doen. En toen hebben wij een verhaaltje voor hem gemaakt. Dus ik zou zeggen, meneer Prior, uh, oh, uw adres hoef ik niet te weten, want u krijgt toch geen prijs. Leest u het eerst maar een keer gewoon voor en dan zullen we u straks de moordenaar nog even opzetten. Een kapitein van een showboot heeft met de gezagvoerder van een echt schip gemeen dat hij wel eens de mist ingaat. Die mist mist nooit, ook al mist hij mist iedere grond. Een goede kapitein is altijd aanwezig, zelfs als hij afwezig is. Een afwezige zachtvoerder zou er aanwezen en er beslist niet afwezen... als hij met zijn aanwezigheid de aanwezigen zijn afwezigheid zou demonstreren. Hij moet steeds de boot afhouden, op zijn showschip, schoon schip maken... en voor zijn schouwschip altijd op show zijn. Hij moet op de knop drukken, aan de bel trekken, in de mast klimmen... wensdromen vervullen, met moordenaars spreken... en precies weten wie Milly en wie Tilly is zodat men nooit kan beweren. En die van mij zei toen, die man kan je niet eens thuis brengen. Om prioriteiten te presenteren hoef je a priori niet prominent te zijn, maar wel een prompte productiviteit en representatieve persoonlijkheid te Ten slotte staat u voor de prijs en prestatie van de Primus pares uit het publiek als prikprijs een prijzenboek te pronk, waarin prettige presentjes plegen te prijken. Nou, dat is knap hoor. Je had confrancier moeten worden, jij. Maar nu met de moordenaar. Een kapitein van de showmoot heeft met de gezagvoerder van een echtschip gemeen, dat hij wel eens de mist gaat. Die mist mist ook. ook al mist hij mist, mist iedere grond. Een goede kapitein is altijd aanwezig, zelfs als hij afwezig is. Een afwezige gezagvoerder zou er aanwezen, en er beslist niet afwezen als hij met zijn aanwezigheid de aanwezigheid is. Hij moet steeds op afhouden, op zijn, sch <lacht> op zijn showschip schoonschip maken en voor zijn schouwschip altijd op show zijn. Hij moet op de knop drukken, aan de bel trekken, in de mast klimmen, wensdromen vervullen, met moordenaars spreken en precies weten wie Millie en wie Tilly is, zodat men ooit kan beweren. En die van mij zei toen, die man kan je niet eens uitbrengen om prioriteit te presenteren. Hoef je a priori niet prominent te zijn, maar wel een prompte productiviteit <lacht> en representatieve persoonlijkheid ten toon spreiden. Ten slotte staat u voor de prijswenswaardes de prestatie van de Prima Sinterbares uit het publiek als prikprijs het prijsboek tot promo waarin prettige presentjes plegen te prijken. Ja, dames en heren, het was, ik toch mag toch geen conferentier worden. Ik heb nog eens geluisterd, maar het valt toch tegen. <lacht> Maar, uh, dan zullen we de moordenaar even, even mijn, uh, om de, de krullen hangen. U had al bijna een koptelefoon op. Zulke grote oorbellen. <lacht> ik zou niet afkomen hoor. Moet ik snel voorlezen? Ja, ga ik nou beginnen? Ja, gaat uw gang maar. Een kapitein van de showboot heeft met de gezagvoerder van een echt schip gemeen dat hij wel eens de mist gaat.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 Niet prominent te zijn, maar wel een prompte productiviteit en representatieve persoonlijkheid Ten slotte staat nu voor de prijzenwaardigste prestatie van de primus inter Paris uit het publiek als prikprijs een prijzenbroek te pranken. Oh. Maar in nuttige presentjes plegen te prijken. Oh. Ja, het is een beetje, een beetje naar om het hier te zeggen, maar u heeft twee en een halve fout gemaakt, meneer Prior. <lacht> twee en een halve, nou, uh, meneer Smith, u weet wat u te doen staat. Ja, ik weet het. Ik zou zeggen, maakt u er twee van? Ja, ga uw gang Een kapitein van een showboot heeft met de gezagwoorden van een echtschip gemeen dat hij wel eens de mist ingaat.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 Productiviteit en representatieve persoonlijkheid tentoonspreiden. Ten slotte staat nu voor de prijzenswaardigste prestatie van de primus inter pares uit de publiek als prikprijs een prijzenboek te pronk waarin prettig presentjes plegen te prijken. Het is... Nee, het viel niet mee. En het hele typische van is, u heeft geen enkel risico genomen. U heeft het zo rustig mogelijk gedaan. En u heeft ook maar 2,5 fout gemaakt. Dat is natuurlijk wel een beetje naar. Maar ik heb sterk de indruk dat u er belangrijk langer over gedaan heeft dan met vrouw Koning. En uh, ik zou zeggen, u moet daar toch wel een beetje rekening mee houden. U mag nou wel iets over de prijzen zeggen. Maar u... <lacht> en over de salarissen. Maar als u het zo langzaam doet... U heeft bij de zendtijdverdeling niks te vertellen, dus... En we, zoveel zendheid hebben we nou niet, dat je zo op je gemakje zo'n verhaal kan gaan staan voorlezen. Uh, in ieder geval, u krijgt een troostprijs. En hartelijk bedankt. En houdt u, we zullen de troostprijs toch maar een beetje aan de hoge kant maken voor meneer. Het mooiste boek wat we hebben. Ik bedoel, als u dan straks nog eens gaat zitten rekenen voor de heren... dan kan u daar nog even rekening mee houden. Misschien, je weet het nooit. En mevrouw Koning... U mag in het prijzenboek prikken. U heeft dan wel broek gezegd, maar u mag toch in het boek prikken. Ja. Ja. En ik hoop dat u er wat leuks uithaalt. Weet u het zeker? Ja, hoor. Mag ik eerst ik even, even kijken? Ja, hoor. gaat uw gang. U krijgt een doosje sigaretten van 20 stuks. Alles. Oh. Oh. Hey, nee, nee, laat u me even uitspreken. Dat u mag oproken. ...tijdens een weekend dat u op onze kosten mag doorbrengen... ...in een plaats of stad in Nederland die u zelf mag uitkiezen. Door ons wordt dus betaald reiskosten plus volledig pensioen... ...voor twee dagen en vijf gulden zakgeld per dag. Mevrouw Koning, prettige dagen... En tot ziens. En u heeft gezien, het is voor twee personen. Ja, dus als u mijn uh, adres ja. hebben wil. Mijn ja. man vraagt, kan ik het met mijn dochtertje doen? Dan mag u het met uw dochtertje ja. ook doen hoor. Ik, had al, ik begon mezelf alweer op te dringen, maar dat hoeft ja. niet. Ja. Ik zou zeggen: veel plezier met uw dochtertje. En als uw man terugkomt, doe hem de groeten van me. Ja. Dank u zeer. Nou, ik wou gelijk maar beginnen om even met jullie de binnengekomen post door te nemen. Allereerst heb ik hier een briefkarretje ontvangen van mijn en collega Dolphie Salafie uit Veenhuizen. <lacht> hij schrijft, ze maken daar een heel ander mens van hem. Nou was dat wel nodig, want hij was niet de man te zien hoor. <lacht> jullie moeten de groeten hebben van hem. En hij schrijft, het gaat me goed, Doris. Alleen moet ik hier erg hard werken. Hoop voor jou hetzelfde, Dolphie. <lacht> en dan is er nog een schrijver van een meneer uit Heer Hugo Waard. Die schrijft, Doris, mijn radijs doet dit jaar niet zo best. Wat moet ik daar dan doen? En verder schrijft er een luisterbijdrager uit Axel. Mijn vrouw praat al een half jaar niet tegen me. Weet jij de raad op? Nou, ik zou zeggen, probeer het eens met een beetje kunstmest. <lacht> Tenminste, wat die redijs betreft, hè. En die meneer wie vrouw niet meer tegen hem praat, die geef ik geen antwoord. Want ik hou niet van mensen die hun rijkdom niet beseffen. <lacht> nou, en dan is er tot slot nog een mevrouw op leeftijd die om een foto vraagt van mij. <lacht> want, want zo schrijft ze... ik, ik verzamel vreemde postregels. <lacht> zo, dat uh, was dat dan weer, jongens. En nu krijgen we weer even het lezen van handen... en het trekken van horoscopen. Zijn er nog liefhebbers bij deze reis? U, mevrouw, Ja. Komt er dan dame? Wacht even. Nou, nou, meid, vertel Doris, maar eens even wanneer u geboren bent, hoor. Ja, ja, hoeft niet. 27 januari. Wat je? 27 januari. 27 januari. Even in het boek kijken. 27. Dan ben u een waterman. Nou. Er staan u drukke dagen te verwachten met veel onverwachtheden. Wat de liefde betreft zijn alle dagen gunstig. Be behalve zondag. U uw man gaat zeker naar het voetballen zondag. Hè? Zeg, mevrouw, gaat de om. Even een opmerking terzijde onder vier ogen. Ja. Uh. Uh, ja, kom ja, even, kom een beetje dichterbij. Goed zo. Uh, drink, drink u. Koffie en thee. Koffie en thee. Nou, dat is niet zo erg, maar wat hier staat aan het slot nog... Uh, u moet uh, dingen in de komende week nuchter bekijken. <laughs> <Ja. applaus> ma ma mag ik u even de hand lezen, dames? Nee, die andere, die aan de andere kant van uw hart zit. Nou, u heeft een hele mooie levenslijn. Die loopt hier, kijk. kijk. Nou, hij loopt helemaal door, Je, Dat wil zeggen, u wordt heel erg oud. Kijk even, hij loopt helemaal door tot aan uw pols. Maak hem even vasthouden. Zeg, mevrouw, onder ons, wat, wat slaat uw pols je wacht, nee, weg nu even stil, joh. Dat je uh, 50, 60 slagen per minuut. Ik kan niet vertellen waarom ah. hoor. Nee. Oh, ik zie, ik, ik, ik heb hier horloge Gelach. Zeg, meneer Karel, het gaat nergens om, maar het was weer helemaal niks met de handel vandaag. Hè? Nee. Goed. Oh nee. Nou, het begon weer nog een dal. Ik kom bij een dame aan de deur. En ik zeg tegen haar, heeft u misschien voor een oude landloper zoals ik nog een beetje kleingeld over? En voordat u misschien een verkeerde indruk krijgt, dame van me, het is niet voor drank, maar voor kinderschoentjes. <lacht> hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoezo, zegt ze? Ik zeg, nou mevrouw, de, de kinderen van mijn zuster, die kunnen de straat niet op, want ze hebben geen schoentjes aan de lijfvoetjes. fijn, ik zie tranen in die dame de ogen komen. Ze draait er eigenlijk om en ze komt terug met een paar afgetrapte kinderschoentjes. <lacht> maar gelukkig heb ik ze een paar deuren verder weer voor twee kwartjes kunnen verkopen. <lacht> nou ja, ik bedoel, maar ik, ik moet er ook voor bloeden hoor. <lacht> van, van de week was het nog mooier, toen trof ik een vrijer. Ik bel aan, hij doet open en zegt... en eh, nu? Eh, en u? Nou moet je altijd met dat soort knapen oppassen. Dus ik zeg, meneer, heeft u misschien nog scheermessies nodig? Dus zegt hij, die kan jij niet lezen. Hier voor het raam staat een bordetje, aan de deur wordt niet gekocht. Ik zeg, nou broer, dan kom ik wel even binnen. Afijn, <lacht> ik stap naar binnen. Hij begint te schelden tegen me. Ik, ik, ik schel terug. Hij, hij geeft me een opstopper. Ik geef hem er een terug. Hij pakt een schilderij van de muur en, en slaat het dwars over mijn hoofd heen. Ik neem een Delos blauwe vaas. En die juin ik op je kop. En fijn, we zijn zo'n vijf minuten aan het bakkeleien. En, uh, en, toen, uh, en, uh, en toen kregen we een ruzie. Goed, goed. nog niks aan de hand. We, we, we rollen de keuken door. En daar stond zijn vrouw, die stond net aardappeltjes te schillen. En die zei tegen de man: Gut man, is visite. Hij slaat me door de keuken door. Daar was je vrouw ook erg blij mee, want die keukendeur klemde. <lacht> Ik sta weer op. Ik geef hem een tikje precies op het puntje van zijn kin. En dat gaf de doorslag. <lacht> Ik zie hem zo heel langzaam achterover gaan. Net of die op zijn dode gemak wou gaan zitten, weet je wel. Maar wat wil het ongelukkig toeval? Precies op die plek ligt er een tuinhark. Met, uh, uh, met, met de punten naar boven. Nou ja, ik hoef niks meer te vertellen. Ik had gelijk al punten gewonnen. Doe ja, Dat is nou wel een mooi verhaal. Maar als je bij mij zo aan de deur komt, dan geef ik je de garantie, ik smijt je drie hoogte trappen voor je. Ja, pas op, laat ik het niet merken. En met dit optreden van Tom Manders als Doris eindigt de 113e trip van de Vara Showboot. Aan boord bevonden zich passagiers onder andere uit Loosduinen en Den Haag. De showboordprogramma's worden samengesteld en geregisseerd door Karel Prior. Wij worden nu een vrolijk liedje, zongen voor u een melodietje. klein beetje spanning, een klein beetje spel. Pret en plezier wilt u toch wel, als u de showboord weer wilt horen. Spits dan op zaterdag u horen. Over een weekje, dan zijn we weer hier, kom dan weer aan boord en maak weer plezier. De showboot brengt altijd verkeer. u heeft geluisterd naar de 113e aflevering van het amusementsprogramma Showboat, een bijdrage van de Vara, eerder uitgezonden in 1956. En een van de medewerkers was onder meer Koen Serré. En het is een beetje zo vader zo zoon geworden, want nieuwslezer van het eerste uur, Raymond Serré, een naam die u wellicht herkent van Radio 1, is inderdaad de zoon van Koen. Genetisch bepaalde, welluidende stemmen, zullen we maar zeggen. En wat wil het toeval, of misschien is het niet Geheel toevallig, want eerder vannacht zeide je al... toeval is logisch, naast mij zit Raymond Serré. Raymond, goedemorgen. Hi. Je hebt een prachtig verhaal over het afscheid van jouw vader... en jouw eigen begin als NOS-nieuwslezer. Ja, toen mijn vader uh, afscheid nam, uh, dat was uh, op, een, op een zaterdag... Uh, ik geloof ergens uh, 1985, en toen... Uh, had ik mijn debuut als nieuwslezer de daar op volgende nacht van dinsdag op woensdag. En uh, ja, trillend als een espenblaadje zit je dan achter die microfoon met een, met een hoge hartslag. En vlak voordat uh, de, de pips gingen kondigde Aad Bos een programma af. En die zei van uh, wat ik nog nooit heb gedaan uh, doe ik nu wel, ik kondig het nieuwslezer uh, aan. Want zijn vader uh, Koen Seré, heeft afgelopen zaterdag... Uh, afscheid genomen. En uh, nu gaat zijn zoon voor het eerst nieuws lezen. En dankzij Aad had ik toen een hartslag van 160. Maar het is gelukt. Maar het was, uh, er zat dus uh, drie of vier dagen zat tussen. En je hebt je er foutloos doorheen geslagen? Uh, ja, dat, uh, dat wel. Maar ik denk uh, wel uh, met een trillende stem. <laughs> hoe moeilijk is het voor je? Of hoe lastig? Of hoe erg baal je ervan wanneer je een fout maakt tijdens een nieuwsblokje? Eh... Uh, ja, ik, ik baal er altijd van. Altijd fout bij jezelf zoeken. Het verschil tussen amateur en een prof is dat een, een amateur die begint om zich heen te slaan en ligt dan de tekst. En als je echt goed bent en een prof bent, dan zeg je een nou ja, heel lelijk woord tegen jezelf. En, en kun je je makkelijk herstellen na een fout? Of volgt per definitie de ene fout nee, op de andere? Gewoon, uh, daar coach ik mensen ook op: van uh, keihard doorgaan en niet, uh, niet zeuren en doen of er niks gebeurd is. En zeker ook niet terugnemen, tenzij het belachelijk is wat je gezegd hebt. Maar als je iets verkeerds leest, uh, wat, wat, wat niet erg is... Uh, dan, uh, dan moet je gewoon doorlezen. Ik heb één keer iets teruggenomen. Raymond, ik ben blij dat je hier naast me zit. Want uh, je mag zo meteen ja. ons nieuwsblokje gaan lezen. En waarschijnlijk met een minder hoge hartslag dan destijds in 1985. Het, ja. het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur de immer charmante, amabele en uiterst goed voorbereide Gerard Klaassen... In een aflevering van Anders Denkenden. Zijn gast is Candy Dulfer. Ze viert komende maandag haar 42e verjaardag. Heel graag tot zometeen en luistert u naar het prachtig stemgeluid zo meteen van Raymond Serré. Tot zo.